Streepje Ask. Oké, okay, goedemiddag. Um, welkom bij het Bartiméus e-ask vragenuur van 22 februari. Er lijkt af en toe toch iets fout te gaan met uh, mensen die met een app communiceren. Ik uh, deed net zelf ook een poging om dat via het mobiele netwerk te doen. Maar dat ga ik wel een keer verder testen als jullie er niet bij zijn. Dat uh, <hijkt> lijkt <lacht> wat, wat leuker eigenlijk ook. En voor jullie wat minder saai. We zitten weer met een man of even kijken. Met Satine. Nou, dat is hartstikke mooi. Wat ik al schreef: um, Nancy en Tom zijn er niet. Nancy is op vakantie en Tom is met zijn huis bezig ter inspectie. Ik sprak hem net nog heel even omdat ik iets heel doms niet wist van de chat: hoe ik iets moest resetten. En toen wist hij te vertellen dat zijn verwarming kapot was. Dus hij zat te klappertanden in zijn nieuwe huis. Ik heb van de week weer getracht om leuke appjes bij elkaar te sprokkelen. En ik denk dat dat wel een beetje gelukt is. Eens even kijken, wat gaan we doen? Hoppa! De vragen via e-ask, dat waren er niet zoveel. Ik begreep dat Piet Zijdam echt met zijn app gaat testen. Ik zou dat rustig doen, Piet, als je dit hoort. Uh, mocht de meeting room vastslaan dan kan ik hem weer los uh, Dus dat is niet zo erg. Ik hoop niet dat er acht mensen met apps zijn, want dan wordt het wel heel veel los geruis. Maar uh, getest moet er kunnen worden. Ik uh, ga straks nog wat verder vertellen over de CISO, wat we gaan doen. Uh, de apps die ik bij elkaar gevonden heb, dat is IBAN... Daar zou je toch binnenkort mee aan de slag moeten. Heel veel andere dingen doen dat geautomatiseerd, maar niet allemaal. Dus het is altijd wel handig als je gewoon een IBAN-nummer kunt opzoeken. Je zou je uiteraard in gemoede kunnen afvragen... waarom je in Nederland een IBAN-nummer überhaupt nodig hebt. Het is een International Bank Account Number. Ja, goed. Er zijn wat problemen met de Nu.nl-app en de update laat wat op zich wachten. Dus misschien dat de RTL Nieuws-app wel een behoorlijke andere... ...app daarvoor kan zijn... ...in plaats van nu.nl. Hoewel ik zelf nu.nl een stuk plezieriger vind. Ik vind er ook wat leuker nieuws. Uh, vier is mijn pakket. Als je wat besteld hebt... ...wat geleverd wordt via PostNL. Die worden steeds accurater... ...en steeds leuker. Ik had uh, tot vanmorgen... er ...nog een pakket in staan. en Ik had zoiets van leuk als dat bij het vragenuur er nog in is. Maar dat is niet het geval... ...want ze hebben het om 1 uur gebracht... Uh, Taxiprijs. Dan weet je ongeveer waar je aan toe bent. Dan kun je adres ingeven en dan kun je een taxirit uitrekenen. GPS wake-up. Ja, ik ben er een beetje dubbel in. Het, het, het, is, het kan een heel aardige app zijn als je nou bijvoorbeeld bij een bepaalde bushalte moet zijn of bij een bepaald station. De meeste stations worden wel omgeroepen, maar niet altijd. Uh, maar het ingeven van adres en zo, dat is wat uh, lastig. Dan wil ik kijken naar de Groupon-app. Groupon is toch een heel uh, aanbiedingen-site waar heel veel mensen uh, ja, niet lid van zijn... maar in ieder geval gebruik van maken. En ja, daar zullen blinden en slechtzienden... denk ik, uh, mogelijk een beetje achterlopen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar met deze app ben je in ieder geval helemaal bij... en kun je alle aanbiedingen bekijken, kopen... en doen wat je ermee wil. En je 8 is wat een ieder nog te melden heeft... En dat zullen we dan tegen die tijd wel zien, ik geef even de microfoon vrij om te kijken of uh, iemand iets echt heel belangwekkends te melden heeft wat er nu door moet, anders begin ik met de vragen van IASK e en de ZISO. Ja, Dirk, eventjes een melding van mij van Bruno. Goedemiddag allemaal. De iPhone app heeft weer een update ondergaan afgelopen maandag. ...volgens mij. En dinsdag was het Joost's Vragenuur. Uh, toen heb ik hem daar gebruikt. En hij heeft het vlekkeloos gedaan. Het lijkt erop dat ze nu eindelijk eens een keer de burgers eruit gehaald hebben... ...die ons altijd heel erg in de weg zaten. Hij uh, wilde bij mij althans uh, gewoon praten... ...en ook weer de microfoon vrijgeven. En het uh, hele systeem is geen keer vastgelopen... En ook, hij geeft nu geluidjes als je de, de talk aan of uitzet. En hij geeft ook geluidjes als mensen uh, de chat, uh, aan de chat worden toegevoegd of weggaan. Kortom, volgens mij is dit nu eindelijk eens echt de verbetering waar we al jaren op zitten te wachten. Even kijken of ik nu in beeld ben, want ik werk nu ook met de uh, app op mijn iPhone. Ik ben nog niet echt heel gelukkig van, want uh, Bruno stoffert en herhaalt zich een beetje... En dat is duidelijk aan de elektronica. Nou moet ik weer kijken hoe ik eruit kom. Want wat ook zo vervelend is dat mijn headphone nu wordt uitgezet. En dat ik de telefoon tegen mijn oor moet houden. Dus ik ga eens even kijken of ik hem... Ja, dat uh, lijkt beter te gaan. Um, ik had de laatste update nog niet gezien eerlijk gezegd. Er stonden een heleboel updates om door te kijken. Het zou uh, heel prettig zijn als ze eens een behoorlijk update voor hebben. En ik begreep dus dat het herhalen er nog steeds in zit. Nou, dat is inderdaad redelijk storend. Maar aan de andere kant, als het ding gewoon werkt, dan uh, kan ik daar wel een soort van mee leven. Misschien dat ons gezamenlijk gezeur, of in ieder geval mijn gezeur bij uh, TC Conference, dan toch geholpen heeft om dat uh, wat ronder en meer geupdate te krijgen. Ik heb echt geen idee hoe groot die club is. Ik vind wel, als ik naar alle uh, vergadermedia kijk die we bijvoorbeeld binnen Bartiméus geprobeerd hebben... aan Skype, aan uh, gekochte Skype-accounts, aan ook hele dure uh, live videoconferencing dingen... die op zich nog beter werken dan dit, maar ook met video erbij. Maar die zijn echt peper en peperduur. Vind ik de TC Conference over het algemeen toch een behoorlijke app... Uh, en dat spul draait toch behoorlijk stabiel. Ja. Hij vliegt er wel eens uit, maar over het algemeen gaat dat, uh, gaat dat redelijk goed. En wat voor geluidjes hoor je trouwens, Bruno, even benieuwd als je uh, de talkie dubbeltikt? Ja, uh, Bruno is even weg, maar je hoort een een, een geluid. Ik heb hem uh, van, van de week ook al uh, geprobeerd. Ik uh, kan dus even kijken of dat ik hem nog kan opstarten... Dat je het even kan, kan horen. Oké, okay, laat maar horen. Blijkbaar. Ja, ik was namelijk, dat is het voordeel van de iPhone-app, uh, uh, ondertussen even iets anders aan doen. En dan doe je plotseling toch een verkeerde handeling waardoor je uit de app vliegt. Dat betekent dat je dan weer opnieuw moet inloggen. En uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, sorry, jij wilde weten wat voor piepjes die geeft. Een soort uh, mutsige chill-up als je uh, de talk aanzet en een kort ander piepje als je hem uitzet en hij zegt ook iets van connecting op het moment dat je aan het verbinden bent met een bijna onverstaanbare Amerikaanse uh, synthetische stem. Wat hij ook doet is uh, piepjes geven een dubbele piep als er iemand weggaat en nog weer een ander soort piepje als er iemand komt. En dat is het eigenlijk. Nou dat is inderdaad uh, zeker een vooruitgang. Oké okay, bedankt. Dan nou, Misschien horen we straks Patricia nog even als die ermee ingelogd is. Uh, dan ga ik eerst even verder met de ZISO en dan horen we Patrice daarna wel. Ik pak even de microfoon. Uh, ik heb het vorige keer al een beetje aangekondigd en daar begint toch een beetje groen licht voor te komen binnen Martimeen. Dat we op de ZISO naar allerlei leveranciers toe kunnen gaan en daar vragen kunnen gaan stellen. Ik uh, wou dat gaan doen met uh, het mobiele netwerk van een iPhone. En daartoe wou ik eigenlijk ook een keer een test doen. Zo van hoeveel neemt deze? app nou aan mobiele data als je je niet wifi uh, ter beschikking hebt. En ik wilde gewoon een iPhone aanzetten gedurende dit vraaguur, Totdat ik bedacht dat ik die iPhone gewoon nodig heb om dingen te laten zien. Dus dat gaat gewoon echt niet lukken. Dus dat ga ik gewoon een andere keer doen. En dan, uh, ik ben heel benieuwd. De plannen zijn om, uh, waarschijnlijk om het half uur maximaal een... Uh, een standhouder te gaan bezoeken. En ik wil jullie dus vragen... van oké okay, welke standhouders willen jullie dat er bezocht worden? En heb je vragen die... je wilt dat aan die mensen gesteld worden? Wat we gaan doen is... Uh, rondlopen. We gaan naar zo'n standhouder toe. We maken tevoren een afspraak. Dat we welkom zijn en dat ze ook tijd hebben. En dan uh, mag hij een verhaaltje houden van een kwartier. Dan worden er uh, vragen gesteld en gestuurd. En die kan die beantwoorden. En daar kan men in de chat op reageren. En dan moeten we binnen een kwartier klaar zijn. En anders wordt uh, misschien de tijd voor de standhouder 10 minuten. Dat is ook lang genoeg voor zijn verhaal. Eigenlijk als het een goed verhaal heeft, moet het kort kunnen zijn. En dan gaan we weer naar de volgende standhouder. Als het allemaal een beetje meezit zal dat plaats gaan vinden op vrijdag 12 april. We zorgen dat we wat meer ruimte in de chatroom krijgen. Je weet nooit hoeveel mensen er binnenvallen. Dus als je mensen kent die niet naar de CISO beurs gaan en daar toch vragen willen stellen of daar gewoon uh, aan mee willen snuffelen. Help ze aan een TC Conference app of help ze aan de app op de pc in Internet Explorer. En dan uh, hopen we daar een leuke CISO dag van te maken. Ik kijk even of Patricia ondertussen terug is met de geluidjes. En anders dan ga ik verder of misschien zijn er nog vragen over de CISO. Dat kan natuurlijk altijd ook. Ik heb nog geen uh, lijst gezien met standhouders die er allemaal zijn. Die zullen binnenkort wel komen. En dan zullen, zullen die wel door de media of door de uh, fora heen vliegen. Dus dan weet je ook welke standhouder je wat wil vragen. Ik denk dat we op die dag ongeveer ruimte hebben voor een 10, maximaal 12 standhouders. Ik geef de microfoon vrij voor vragen over de ISO of als Petra er is met de geluidjes van de app. Nou, laten we het maar even op Patricia houden. En die is, die is eventueel zover. Dus uh, ik uh, doe even de microfoon uh, vastzetten. En dan zal ik proberen of, om te laten horen welk geluid dat uh, er gemaakt uh, wordt. Om uh, te gaan praten. Zo staat hij vast. Um. Even kijken. Oh, dat is fijn. Ik zit in een chatvenster. Dat is niet de bedoeling. Ik ga even terug. Tenminste, als je het nog fatsoenlijk kan verstaan. Want het wordt heel zacht. Ik heb de headphone namelijk niet bij me. Even Kijken of ik hier nog uit kan komen. Ik laat hem even los. Ik hoorde het geluid niet heel erg goed, maar ik hoorde wel inderdaad een soort klikje. Dus dat hij geluid geeft lijkt me, lijkt me duidelijk. En hij gaat weer op de uh, telefoonstand, dus dan is het ook heel duidelijk dat je de microfoon hebt. Ik had nog liever gezien, en dat was ook ons voorstel, dat ze iets met die knoppen zouden doen. Dat ze hem check zouden maken. Of grijs, of nee, niet grijs, dan is hij niet beschikbaar. Of dat ze in ieder geval iets mee zouden doen uh, om aan te geven dat hij, als je talking bent, je zou hem natuurlijk talk en stop kunnen maken. Wat ze bij heel veel memorycorders doen. Maar dat was niet uh, in overeenstemming met hun plannen. Oké, okay, ik begrijp dat er verder geen vragen over de CISO zijn. Dan ga ik door met de volgende app. En dat is de... jij. Dat is de app over de IBAN-nummers. Nou, dat er IBAN-nummers zijn, dat kan uh, eigenlijk niemand ontgaan zijn. Uh, IBAN staat voor in International Bank Account Number. Ik uh, eerder waarom je dat ook in Nederland nodig hebt. Ja, volgens mij is het een beetje onzin, maar goed. Schijnbaar vindt men dat uh, belangrijk. Als ik de app start, dan het is een, roept die IBAN. Als ik kijkt wat er op het scherm komt. Daar kun je een rekeningnummer invullen. Ik wist uh, niet dat we 60 verschillende banken hadden in Nederland. En een bereken en er is het klaar. Als ik een rekeningnummer invul. Rekeningnummer. Tekstveld. Tekstveld, beweegbaar. 1, 2, 3. Dat doe je in een telefoonnummerstijl toetsenbord. 5, 8, 8, 1, 1, 6, 7, 8, 8, 2, 2. En ik ga naar boven toe. Hebben je een andere opbank? 5, 1, 1 of 60, kies een onderdeel, aanpasbaar. Deze hoef ik niet te dubbeltikken. Hij zegt kies een onderdeel aan dus ik mag hier gewoon naar boven vegen. Basma, DSB daarna nog bij? Even iets terug. bank in, 26 of bank bank bank die hebben dus schijnbaar nog een IBAN-nummer. Dat is heel grappig. Economie F. Fries. Garantesia Gar Gar Bank. Fielissenbank. A.S.B.C. Bank. Indonesische over de NG Bank. of I.N.G. Bank. I.N.G. -Bank. -Bank. Bank. 35 of 60. Kies een Tekstveld. De NG Bank. Ik tik hem even dubbel. Dan valt dat toetsenbord. Hopelijk ik weg. Dat gebeurt niet. Hey. IBAN. Weglatingsteken. Rekeningnummer. Tekstveld. Bewerkbaar. 5 HSBC Bank BLC, 33 of 60. Indonesische overzicht NG Bank 1. Rekeningnummer. Weglatingsteken. De Rekentekstveld, tekstveld beweegbaar, Nu blijft mijn. 8168 NG Bank 35 of 60. Kies eronder. 1. Om de een of andere 7. reden blijft nu het telefoon. 8. toetsenbordje. HSBC, PLC, 33 of 60. Pieze onderdeel. A, Indonesische overzicht. Nee, even kijken wat, wat. 35 wat, of 60. Wat hem hier bezielt. De g bank 35 of 60. Pieze onderdeel. Aanpasbaar. Toetsenbord zichtbaar. Toetsenbord verborgen. Oh, hopza. 7, 6, 5, 4. Nee, 1, 2, 1. Vind het nu even. 35 op tekstveld. Rekeningnummer. Ik kijk, als ik even hier een nummer Involk weghaal. 1, 2, En dat doen we er dan weer neerzet. Weglating steken. Rekeningnummer. Rekeningnummer. 5, 8, 35 op, bereken. Ja, als ik op dat kopje tik, dan gaat hij wel weg. hè? Bereken. bereken. En dan komt hij terug met een 35 IBAN nummer als het goed is. nl 0581682 En dat zet hij dan helemaal bovenin. En dan heeft hij dan het kopje IBAN boven gezet. Nou, dat is in feite alles wat de app doet. Uh, nogmaals, heb je hem veel nodig? Ik weet het echt niet. Uh, ik denk dat de meeste sites dat nummer er wel bij verzinnen. Maar het schijnt ook wel eens verkeerd te gebeuren. Dus af en toe heb je hem nodig en is het handig om een ding in huis te okay. hebben. Geopend. Nou, ik neem niet aan dat hier heel veel spannends over op te merken valt. <laughs> ik geef de microfoon even vrij. En anders ga ik verder met het volgende item. Hoe heet uh, de app exact, uh, IBAN. I-B-A-N. En hij is gratis. Dank u. En even excuus Patricia, ik haal altijd verschrikkelijk namen door elkaar dat ik jou Petra noemde. Uh, goed, ik zal proberen te blijven onthouden dat het Patricia is. Oké, okay. RTL nieuws. Het is uh, uitgebreid in uh, Voiceover aan de orde geweest dat de... Um, ...nu.nl app wat rare dingen doet. Naast dat er een aantal dingen gewoon niet toegankelijk zijn... Zoals uh, reageren en uh, uh, een filter kunnen zetten voor nieuws waarvoor je gewaarschuwd wilt worden bij bepaalde tags. Is het ook zo dat het rodding gewoon vaak niet ververst. Dus als ik vanmorgen nieuws kijk en dat gaat goed. En ik sluit gewoon af met de thuistoets en ik kijk morgen weer nieuws. Dan zul je vaak horen dat het... Uh, ...de lijsten van koppen wel ververst zijn... ...maar dat hij de artikelen niet ververst. En ik heb al zitten spelen of er een scrollmethode is... ...of dat je wat veegt en wat doet met dubbeltik en vasthouden... ...maar de enige manier die ik tot nu toe heb gevonden om dat te verversen... ...is door de app uit de appkiezer te gooien... hem opnieuw te starten en dan is het over het algemeen goed. Ik geloof dat ik één keer meegemaakt heb dat het alsnog niet goed was. Dus ga ik kijken naar een andere nieuwsapp... Die uh, mogelijk wel ververst. Dat is de RTL Nieuws app. Misschien dat het wat uh, gekleurder nieuws is dan nu.nl. Nu.nl lijkt vrij algemeen. Ja, dat weet je natuurlijk ook nooit. Maar goed. GPS, market, taxi, tax, met pakket. RTL Nieuws. RTL Nieuws. RTL Nieuws. W, knop. 2 van die streepjes, wifi. Als je nu even wat ging zeggen ook, zou dat wel. 12 support, 12 support, 12 support, laatste punt, okay. sleep omlaag, overzicht. Volgende sectie, menu, knop. Volgende sectie, stuur in, knop. Live. Ik veeg even helemaal naar links. 4 kilo, 0, graden C, knop. 0 graden C, dat zal het weer wel zijn. Het is een knop, dus ik denk dat je hem kunt tikken. dat lukt niet bij al die knoppen. van eh, koppeling. Faciliteit van de knop. Begin van tabel. En hier krijg je een zit op. M. D. W zit op zit W, Gif. Afbeelding. Zit op. V, gif, afdeel M, w. Gif. afdeel. U-W op minimaal temperatuur. Zit op. min 4. Zit op. min 2. In 0. Dus hij maakt daar nog een redelijk tabelletje van met wel bovenin wat gifjes en zo. Maar voor de rest spreekt hij ook alle kopjes keurig uit. Zonkans, dus zie je het voor de drie volgende dagen zie je dat uh, voorbij komen. Zonkans, smiley. Oh, zonkans. Daar zet ze zelfs een smiley bij. Stuur in, knop. Vorige sectie, knop. En even kijken. Dat zijn de files. Bij live zie ik vaak niet veel gebeuren. Ik zal het aan het eind nog even een keer proberen of die nu betere zin heeft. Dat geldt ook voor stuur in. Maar misschien dat je daar een account voor moet hebben wat ik niet heb. Ik heb ook niet de plaats kunnen vinden waar je het wel moet aanmaken, maar goed. Misschien dat iemand anders dat gevonden heeft. Ik heb daar een vorige sectie een menu en een volgende sectie. Volgende sectie, knop weer. En dat weer staat nu nog op het scherm. Dus als ik nu het menu dubbeltik. Volk menu. Knop. menu. Hoop ik dat nu dat ook werkelijk. Weer. 0 gaan knop overzicht. Headlines. Overzicht. Ja, er komt nu echt een minuutje. Nou, ik dubbeltik overzicht. 12 supporters kwamen een verhaal halen. 12 supporters kwamen verhaal halen. Nu kan ik gewoon met links-rechts vegen. Door. Vlast om recht voor u met aangeveten vijfens. Nou ja, zeg. Nederlandse bodem is natst van Europa. Wat hij wel heeft, uh, als ik dat vergelijk met nu.nl hij heeft veel meer items staan. Rijen 12 tot en met 21 van 72. Dus hij heeft hier 72 items staan, als ik dus een scherm op 5, 6 omhoog schuiv. Brein 33 oh. tot en met 43 van Tsied Brein 43. Brein 3, gevangen X. De blamage voor Israel. Waar is mijn lieve? Rikke Suzanne Susanne Bosman. Het nieuwe meisje van mij, Jos Hemels. En uh, na de nieuwsitems komen er ook vaak columns-items. Het is niet helemaal duidelijk wat daar onder nieuws en onder overzicht valt. Ik ga even terug naar dat menu. Timmobiel de en deel vorige sectie, menu. Knop. Geselecteerd. ...menu. Volgende seks... ...overzicht. 0 graden C... ...4 kilo live. Stuur in. Overzicht. Headlines. Sport. Boulevard. Seedeschool. TV. Viet. Columns. Instellingen. Hij heeft instellingen. Nou, dan wil ik ook zeker even kijken. Over deze app. Sleep -omlag. Over deze app. nou bij over deze app staat meestal niet heel veel spannend. Over deze... 15 uur 30. RTL nieuws gemaakt door... ...Communited Design. Egenuid. Ontwikkeling. Dat is alles wat erbij over, over deze, deze app staat. Over deze. Over deze. Knop. En de sluitknop deze zit vijf. hier rechtsbovenin. Meer binnen Europa. 14 km. Knop. Hij sluit ook het menu. Twee van drie streepjes. Dus die pak die ik dan even opnieuw. Op menu. Knop. Menu. En ik ga naar instellingen. Over, over deze instellingen. Ik was hem al voorbij. Nou dat je de lettergrootte in kunt stellen, zullen heel veel mensen blij zijn. Hij kan op uh, een. Ik zal Hij kan op. groot en op. normaal op. Dat kan handig zijn voor slechtzienden. Wat ik irritant vind is als ik een optie sluit. Waar ik in het instellingenmenu voor gekozen heb. Dat hij ook het menu er meteen weer gegooid. Dus dan nou moet ik het 6 menu. menu weer opzoeken. Menu. Weer naar instellingen. Instellingen. instellingen. Sluit. Weergaven. Letterverloten. Notificaties. Koptekst. Breaking News. Breaking News staat aan. Ontvang push notificaties bij Breaking News. Komt tekst. En dat is het dan. Ik heb uh, geen manier bij deze app kunnen vinden dat hij push berichten kan sturen. Al naargelang de categorie waar een bepaald artikel in valt of de tekst die eraan toegevoegd zijn. Dat is wel jammer. Het lezen van uh, artikelen. Instellingen. Sluit. Dan sluit ik deze instellingen en daarmee ook dus het menu. 0.1, 12 supporters klaar. Als ik even een artikel pak wat. Nederlanders vliegen meer binnen Europa niet zo verschrikkelijk is. Nederlanders vliegen meer binnen Europa. Nederlanders vliegen meer headlines. Sluit knop. Schiphol koffer 80 GPG. Afbeeld Nederlanders vliegen meer binnen Europa. Op niveau 1. Wat ik wel opvallend vind is dat ze de plaatjes hier ook een echte naam geven. 22 februari 2013. 14, 19. Nederlanders vliegen verder binnen Europa. Het reis, dat blijkt. Vliegt... Nou, dan, dat is gewoon de artikeltekst. De knop, reageer via Facebook. Kopieer het symbool. Vakantie op de boerderij. En Oostenrijkse boerenleven En boek vakantie op een van de 2600 boerderijen. Koppeling. Er staan altijd uh, advertenties onderin. Maar soms staan er onder die advertenties ook nog. Uh, links die. Naar relevante andere artikelen gaan. Kijk of dat hier ook zo is. begint met Winst. nieuwe topman Dus daar staan artikelen die er ook mee te maken hebben of die je ook kunt bekijken. Soms dan varieert het een beetje. Hier staan gewoon over het algemene dingen, van zie je ook. Maar er staan ook vaak gewoon artikelen die uh, betrekking hebben of gerelateerd zijn aan het huidige artikel. Volgens mij verloopt het allemaal redelijk soepel bij deze app en uh, hij update in ieder geval goed. En nogmaals, je kunt dus geen pushberichten zetten op bepaalde soorten van artikelen. Ik geef de mic vijf voor vragen. Ja, goedemiddag. Ik heb uh, gezien dat er een update van nu.nl is. Uh, die was als, geloof ik sinds gisteren of woensdag. Nee, gisteren. Ja, ik, ik weet nog niet precies of daar nou veel in verbeterd is. Misschien weet iemand dat hier, want daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ja, daar kan ik meteen van zeggen. Van de ene kant. Uh, ja, ik, ik vind het geen verbetering. Uh, het, uh, wat ik gemerkt heb is dat... Als je wil dat de artikelen goed leesbaar worden, dan moet je via het menu op, uh, uh, op, op, op onderwerp, dus op tech of voorpagina of wat dan ook, uh, selecteren. En dan refresht die heel goed. Alleen uh, heb ik ontdekt dat die in artikelen niet lekker scrolt meer. Dus uh, ja, ik, ik ben uh, nog niet zo heel enthousiast. Ja, ik ben het met Patricia eens dat die update... niet helemaal levert wat we daar gewoon graag in willen. En ook al... veeg je met twee vingers naar beneden... dan uh, leest hij soms het onderste deel... van het artikel niet door. Als je naar rechts veegt... totdat je de... datum en tijd gehad hebt... dus dat je de eerste zin van het artikel hoort... en dan met twee vingers naar beneden veegt... dan leest hij het wel door. En de... reageren en... Uh, het zetten van tekst zijn nog steeds niet toegankelijk. Dus nee, ik word er nog steeds niet, uh, niet heel erg blij van. Nou, ik ook niet. En als je de app opent. Uh, gewoon op de voorpagina. Dan krijg je op het moment dat je denkt uh, een uh, heel interessant artikel uh, aan te klikken. Dan krijg je inderdaad gewoon een, nog steeds een oud artikel. Of het, in ieder geval het verkeerde. Ja, we hebben zelfs aangeboden... ...bij de club die dat maakt... ...of uh, wij vanuit Bartimeus of vanuit Accessibility... ...daar met hun mee zouden mogen kijken... ...maar daar is verder geen uh, respons op gekomen helaas. Ik uh, zal ze nog eens schrijven dat het uh, nog steeds niet is... ...wat het eigenlijk zou moeten wezen en ook kan wezen. En ik denk niet dat het onwil is... ...ik denk dat het gewoon inderdaad uh, onbekendheid is. Laten we het daar maar op houden. Nog andere vragen over het nieuwsspul. Oké, okay, dan ga ik verder met de app Mijn Pakket... Wat ik in de introductie al zei, ik had gehoopt dat er wat gebracht zou worden. En dat zat er ook in, want het zou tussen 2 en 4 gebracht worden, maar het werd om 2 uur stipt gebracht. Uh, mijn pakket is een track-and-trace app, waarbij als je een account aanmaakt op PostNL, en dat kan vanuit het, uh, het appje, dan krijg je een lijst met pakketjes die je eventueel op internet besteld hebt. Er zijn meer van dit soort apps, omdat er meer van die bezorgclubs zijn. Ik denk dat ze er allemaal wel één hebben, maar PostNL is uh, redelijk groot. Op het moment dat, je, misschien dat er misschien een volgende zending onderweg is, dat kan natuurlijk altijd wel. Ik even nee, kijken. Pakket. Dat zou toevallig zijn. Er staan momenteel geen pakketten in je overzicht. Nou, dat is duidelijk. Er staan momenteel geen pakketten in je overzicht. Het ding heeft verder geen instellingen of wat ook. Omlaag trekken, met pakket. Omlaag trekken, momenteel. Dus dit is in feite een hele simpele app die alleen maar een lijstje geeft van pakketjes die bij jullie worden of bij mij in dit geval worden afgegeven. Mijn vraag is, van, heeft een van jullie ook ervaringen met dit soort track-and-trace apps en hoe werken ze? Microfoon is vrij. Oké, okay, dan pak ik de mic weer. Het kon wezen, ik zou zeggen, kijkers, nou, ik, ik weet ook niet hoeveel er op internet besteld wordt. Maar ik vond het wel grappig dat het inderdaad ook echt gewoon werkte. 15 uur 9, euro nieuws, mijn pakket, taxiprijs. Taxiprijs. Het uh, kan leuk zijn om uh, te weten wat een taxi maximaal mag kosten. En uh, ook wel wat hij waarschijnlijk minimaal kost. Je krijgt er prijzen per afstand en een prijs per uh, tijd bij. Als Ik de app, ik... Oh, nou is dat ik de verkeerde heb, geloof ik. Wat? Ik denk dat ik pakje Taxi Taxiprijs. Taxiprijs. Attentie. Let op, alle berekende ritprijzen zijn bij benadering gebaseerd op de per 1 april 2012 geldende maximumtarieven voor een reguliere taxi rit in Nederland. Deze berekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ze zijn puur indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Maar ik denk wel dat het een richtlijn is voor wat je misschien minimaal kwijt bent. Alle berekende ritprijzens zijn bij benadering van ge... oké, okay. knop. Er zit dan ook okay knop die doe ik dubbeltikken. De actieprijs. Nou, stel ik wel van de huidige locatie. No. Van Vrees. Tekstveld. Huidige locatie. Tekstveld. Kunt u ook dubbel tikken? Tekstveld. Beweeg naar. Vrees. Tekst. Tekstveld. Nog iets visibel. Tekstveld. 15 hoofdletter B. Hoe? Hoofdletter F, hoofdletter B. Nog iets visibel. Tekstveld. Nog iets Text, text, nou, Dat is het naartekstveld. Ben je, ben je nou bewerkbaar? Text, no text, bewerkbaar? Juist. Ik wil naar de kramlaan 2 in Utrecht. Hoofdletter Bo J. Boven K. E, e, e. In Utrecht? 0 fietsers Die zit in U, T, T, J, T, Ja, fietsers Ergens op lijkt? Tengsteveld. Beweeg naar Utrecht. En ik zeg route... Christian Kramlaan, 3571 Utrecht, de Nederlands. Nou, dat kan die vinden. Wis. knop, taxiprijs, koptekst, knop, afstand, 14 kilometer, 33 euro en 99 cent. Dat is de 33 euro. Tijd, 17 minuten, 44 euro en 38 cent. Beginpunt, dokter van der Hoeven 16. Nou, de dokter van de Hoevelaan ligt hier om de hoek. Dat zal wel komen dat ik binnen zit en uh, een behoorlijke gps-afwijking heb. Dus dat betekent dat ik ergens tussen, tussen de 33 en 44 euro kwijt ben voor een taxi naar mijn werk toe. Een reguliere taxi dan. Um, er zitten geen voordeeltaxi's in zoals naar Schiphol of dat soort zaken. Maar om een indicatie te krijgen van wat je kwijt bent voor een taxirit vind ik het wel een aardige app. Ik ga naar WIS. Dan gaat hij terug, hoop ik. We hebben hier nog een losse knop. Die echt helemaal niks doet. Clear, no fietsersvisie, current location. Legal. Nou, legal, dat is. Legal. Wat? Brengt ons naar een website waar de. Safari, onlichts, lees, zo de Enkel, en telogen, en telemarks of etelink. Ja, doe maar. Een website waar de voorwaarden staan voor gebruik van de app. Ik geef de microfoon vrij voor vragen. Oké, okay, uh, mijn stelling is dus dat het of duidelijk of saai is. <lacht> dat zal bekend zijn. Eens even kijken, we krijgen de volgende. Dat is uh, GPS Wake Up. Ik uh, heb lang geageld of ik het gekke ding erop zou zetten. Of dat ik hem er alsnog vanmorgen, na zelfs het bericht wat ik gepost had in de Voice over Area, er weer af zou gooien. Ik heb hem in, uh, in goedheid gehouden. Ehm. Um, en de reden daarvoor is dat het gewoon lastig is om, uh, om adressen in te geven. Hij, uh, als ik een adres in wil geven in Den Dolder bijvoorbeeld, dan, dan kent hij dat niet goed. Als ik een adres in geef in Utrecht, dan snapt hij dat over het algemeen wel. Ook lastig is dat als je een adres ingeeft dat hij geen lijstjes gaat maken. Dat ben je eigenlijk gewoon gewend van apps dat ze dat gewoon doen als jij een... een, een bij navigatie heb als navigon of tomtom, als je daar UTR in tikt, dan komt er een lijstje onder te hangen waarbij je gewoon Utrecht uit de lijst kunt plukken. Dat doen ze hier niet. Als ik het scherm. met En dat ding heet GPS Wake-up GPS-W-A-K-U-P. Als ik het scherm bekijk, dan heb ik die koptekst. Dnieuw destination. Weglating steken. Een garknop, en add new destination. 2 Christian 2 Christian 2 Christian Krap. Zijst. Plets, en Auditor. Mevrouw in de reis 17 tot. Dat zijn wat dingen die ik er vanmorgen spelende wijs ingezet heb. Garknop. En die garknop. Gaat naar instellingen. Dronen. Knop. Distantie unit. Koptext unit. Geselecteerd. Karim. Daar kun je kilometers of Knop. mijlen instellen. En hij zal waarschijnlijk automatisch kilometers kiezen omdat ik in Nederland zit. En er zal wel ergens een of andere internetserver zijn die weet van alle landen wat je daar moet kiezen. En daar vragen ze dit op. Nou, dat zijn alle instellingen die hij heeft. Knop. Als ik zeg, Destination. Destination. Weg. Terugknop. Destination. Back. Terug Next. Zoekveld. Dan heb ik daar een zoekveld? Van Wanbeen. Eerst Westro, Nieuwe Bolderse weg. noord zoet Mevrouw in de Rijslaan. Eerst Westro. Oh, hij begint nu wel wat straten hier in de buurt te noemen. Dokter van der Vlaan. Elast Westerhoek, zuster van Overheemlaan. Wistelvlinger. Blijft slaan, Erast Wester, Willem Kopslaan. Nou, als ik die... Zuster van Overheemlaan. Zuster van dubbel dubbeltik. Wokter, van der Hoevenlaan. Elast Zoekveld. Vijverhof, Zoekveld. Next, Knop, Zoekveld, Vijverhof. Van W, Erast Nieuwebolderseweg. Oh, je moet hem, je moet deze geloof ik dubbeltikken vasthouden. Zoekveld. next knop als ik Dan selecteert hij een pas. Knop. En dan ga ik naar nou... Ja, dat had ik dacht ik al gedaan. Gaan we dat nog een keer proberen? Destination next. Is Zoeder van Verka, Dokter, Kamerla, Johan, Wolder, Willem op, Prins, Pistolvinger, Zuster van Overheimla. Zoekveld. Next, knop. Attenie, please. Nou, dit was dus tot, de reden oké. waarom ik hem vanmorgen bijna ge gedaan had. Zoekveld. Zoekveld. Next, knop. Zoek 10, 5 hof, niet. Mevrouw in de reis slaan. dokter, zuster van Overeenlaan. Destination. Komt Next, zoekveld. 5 hof, van W. Hij neemt een zoekveld. Niet goed over, dat is erg. 5 hof, zoekveld. En als ik daar zoekveld, beweeg naar. Met de hand in ga typen. Moren, next keyboard. Z. Z. U. I. Op die riet. U, S, S, T, F, Spaasje, Zuster. Kijk of die dan. Mevrouw in de reis, Wokter, Zuster van Overinlaan. Heb ik nu wel niks, man? Destination. Wonen. Zoekveld. naar Zuster T. Zoek. Hier niet. T, zoek. Dan dus zeg ik zoek, zuster, zoekveld. Text. This is 3000. dat zit in Zijst. Dus dan komt hij in dit volk niet met de zuster van overheemlaan uh, terug. Oftewel, ik vind dit eigenlijk uh, een rampzalige manier van ingeven. Uh, heel vaak zit er current location erbij en dat is wel makkelijk. Dan kun je daar dus de huidige locatie van de bushalte of uh, dat soort dingen waar je staat inzetten. Zodat je daar de volgende keer gewoon een piepje krijgt als je er weer bent. Ik ga e even, even terug naar... Ja, als ik dat... Als ik het, het helemaal intyp, dan snap je het soms wel. Maar dat kan nooit de text, bedoeling zijn. Next, knop, zoekveld. Snel navigatie uit. Zoekveld. Reepaar. van. Zuster. Dan doe ik het even met toetsenbord. Overheemlen. Spelveld. Den dolder. Hoppa. Zuster. Is mispopen. Van Boulder, Kijk, van 3734 Nu kent hij hem wel. De maar dat kan toch niet de bedoeling zijn van de knop. moderne apps. in van Oké, okay, ja, in zijn goedheid heeft hij hem nou ingezet. van Nu kent hij hem wel. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn van de moderne apps. in Oké, in zijn goedheid heeft hij hem nou ingezet. Zuster van je kunt alert threshold zetten, dus de afstand uh, waarbinnen je moet komen wil het piepje afgaan. Die kan van 500 meter tot uh, 10 kilometer, geloof ik. De alert sound Niet Nou, de alert sound. Zoals bij heel veel standaard sounds die op een iPhone zitten, zijn ze allemaal even irritant. En er zijn een paar zelfs bij. Die heten dan Irritating Bell of iets dergelijks. En die zijn alleen maar om aan te geven dat ze super irritant zijn. Start tracking. Bij start tracking. Start tracking. Begint de app dus te lopen. Hij geeft verder geen commentaar wat hij aan het doen is. Tot de close to destination. Oh, u wil nog beïnvloeden, de kaas de currentdistantie 0.1 kilometer is les dan de ART is wort 1.0 kilometer. Oké, klopt. Ik vind dat ik er te dichtbij ben. Ja, dat snap je. Goed, hij had me natuurlijk ook meteen kunnen gaan loeien, maar dat doet hij niet. Hij zegt je bent er onder dichtbij, dus dat gaan doen we helemaal niet. No features Destination. Ik zal. 0.29 AVG spin. 0.1. Dus hij geeft daar wat informatie over hoe hard je loopt... ...maar hij doet er verder niet echt heel veel spannende dingen. Het is dus sek een uh, appje waar je een aantal bestemmingen in kunt zetten... ...van bijvoorbeeld bushalters waar je veel komt... ...of treinstations waar je veel komt. Dat mocht de omroepster in de trein gewoon echt helemaal in de war zijn... ...en dat gebeurt hier rond en dolder echt regelmatig... Uh, dan begint die een station te laat of dan begint die zomaar een station of dan roept die echt een volledig ander station in Nederland voor Beeldhoven en dan heb je soms een conducteur die heeft de goedheid om uh, de ding te resetten maar heel vaak niet en dan ja, doen ze maar wat en ook in de bus komt het toch wel regelmatig voor dat tenminste hier bij Connection dat de niet juiste bushaltes worden omgeroepen ik geef de mic vrij voor vragen. Je bent vroeg uit vandaag, uh, Dirk. Wat zei jij, Roger? Zeg, je bent uh, waarschijnlijk vroeg uit vandaag. <laughs> ja, je zou het zeggen. Maar wat er ter tafel komt, kan nog heel veel zijn. Dus dat, uh, je, je weet het maar nooit. Ik pak de laatste app die ik uh, eigenlijk wel leuk vind, omdat er toch wel heel veel diverse diversiteit is aan uh, allerlei aanbiedingsdingen. Ik vind dat die app wat veel e-mails stuurt. Dat had hij wat mij betreft in pushberichten mogen doen. Maar oké, okay, de Groupon dingen zijn eigenlijk gemeengoed bij ja, toch wel heel erg veel mensen. En ze kopen er niet altijd wat, maar ze kijken er zeker van waar kan ik nou het meeste geld besparen. Oké, okay, de Groupon app. Ik pak de microfoon. Daar komt hij aan. Hij heeft bovenaan drie soort van ja, tabbladen die uiteraard niet als dusdanig gemeld worden. Reizen. Uitgelicht. Uitgelicht. Winkelen. En winkelen. Zonger die complete lichaamsverzorging bespaart 53% in Utrecht. Priester 19 euro. En daar barst hij los in uh, de eerste aanbiedingen. Aan de onderkant heb je een menuknop. Stella wel. Mijn menu. Knop. Die tik ik dubbel. Mijn menu. Profiel. Knop. Mijn voorbonds. Knop. Daar heb je een, nou, een profielknop en een My Groupons knop. Profiel. In de profielknop staat uiteraard weer Profiel. accountgegevens. Profiel, sluiten, knop, aangemeld als werkadvisie.nl Mijn spullen, koptekst, inschrijvingen, shopping, travel, Utrecht. Instellingen, koptekst, wachtwoord, wachtwoord. Schakelknop uit. Uh, ik heb het niet geprobeerd. Maar ik neem aan dat het een wachtwoord is. wat je op de app kunt zetten. zodat iemand anders niet in jouw gekochte spullen kan kijken. Dus ja, het kan. Gebruiksvoorwaarden. Privacybeleid. Loguit. Knop. <coughs> Gebruiksvoorwaarden. Privacybeleid. En loguit. Nou, dat stelt in feite. Uh, niks spannends voor. Laten met spullen. Koptekst, inschrijvingen, shopping, inschrijvingen, profiel, terugknop. Die kun je dubbeltikken. Inschrijf, shopping, travel, e-mail, Utrecht, e-mail, toestberichten, Steden toevoegen, kies een andere stad, bekijk alle deals, knop. Dus je kunt hier instellen. Profiel, terugknop, inschrijvingen, koptekst, shopping, e-mail dat je daarvoor gewaarschuwd wordt met e-mail. Nou, als ik die bijvoorbeeld als ik die dubbel tik, dus op shopping staat de e-mail aan en de pushberichten uit. Uh, nou ja, die e-mail zou je dat goed dat kun je uiteraard instellen zoals je dat zelf hebben wil. Je kunt niet zeggen ik wil maar één poesbericht per dag als er überhaupt iets te gebeuren valt. Inschrijvingen, terugknop. Ik ga terug naar de inschrijvingen. Inschrijving, ins funding, travel, Utrecht, e mail Dus dat kan op plaats en op uh, soort zijn. Steden toevoegen. Kies een andere stad. Bekijk alle deals. Knop. Als ik de bekijk alle deals knop dubbeltik. Misschien roep ik dan wel iets heel verschrikkelijks over mezelf af. Inschrijvingen. Terugknop. Deals in mijn steden. Shopping. Kopte. Perfectioneer je kennis van Word. PowerPoint en Excel met een online Microsoft Office cursus in het Nederlands of in het Engels voor 15 of 24. Par Pierre Cardinaire 35 euro voor een waardeboom van 123 euro. Een stralende huid met een professioneel. Nou, dit zijn allemaal. Inschrijvingen. Terugknop. Een lijst van deals die je op een andere plek makkelijker kunt zien. Ik ga even terug naar de inschrijvingen. Profiel, terug, knop. terug naar het profiel. profiel vernieuw, knop profiel. Sluiten. Aangemeld was. Kijk al die. Komt. Wachtwoord. Wachtwoord. Gebruiksvoorwaard. Privacy. Ja hier had al alles gehad. Ga ik naar sluiten. Zit rechtsbovenin. Winkelen. Uh, hier kom ik bij de tabbladen weer. Nou, ik pak reizen. Linksbovenin. En ik ga vegen wat hij daar te bieden heeft. Bespaar tot 57% op overnachten in Antwerpen. Bries 9. Bespaar tot 69% op overnachten in Mostgeest. Sprookjes camping de vechtstreek. Bespaar op een campingplek. 3,34 34 euro. Kop overnacht in hotel Bemelmans en bespaar tot 59. Bespaar avontuur in deurbaaradventurenpark. Deur nee, priessen 44 euro. Kom ja, dat in. lijkt me leuk. Een avonturenpark. Ik doe hem dubbeltikken. Deurbaaradventurenpark. Deurbaar advent. Deel. Knop. Dag vol avontuur voor 2 pers... Ook je, je, je kunt hier Oh, hey hey. He. Je kunt hier delen. Nou, Deel. daar zit het gebruikelijke spul onder. 0 e Boodschap. Dag vol avontuur voor twee pers. Alleen e-mail. verblijf voor 4 pers... In TP of dorp, inclusief. Activiteiten en ontbijt bij Urba. Adventuren in Belgische Ardennen vanaf 44 euro. Faciliteiten. Knop. tweed, Knop. 88 euro. 50%. Procent. Nul gekocht. 44 euro. Nul gekocht betekent dat nul anderen hem gekocht hebben. Annuleren. Knop. Korting. Beperkte beschikbaarheid. 3 dagen. 7. 56, 15. En er staat meestal bij hoe lang? 5610. Hoe lang dat ding nog beschikbaar is. Dat is ook wel grappig. Ik annuleer deze even, want dit gaat over dat. Zelen. Annuleren. Knop. Dat volgt voor 58, 04. korting Beperkte beschrijdbare. 7 55 knop. Koop nu. Daar heb ik een koop nu. Die tik ik dubbel. Selecteer optie. Beurnaam adventure. Dan heb je bij sommige aanbiedingen nog opties als een soort tussenscherm. Selecteer optie. Een pakket voor twee personen voor 44 euro. 50% korting. Avontuurlijk pakket voor twee personen 69 euro. 51. 1 overnachting in een. 1 overnachting. 2 overnachtingen. 2 overnachtingen in Gallies Dorp inclusief. 3 dagen activiteiten voor 4 personen voor 349 euro. 51% korting. 363 euro besperkt. Opzommingsteken 0 gekocht. 300. Dat lijkt 2 me 2 leuk. Overnachtingen, 2 overnachtingen. Dus die doe dubbel trekken. Selecteer optie. Terugknop, bevestiging, code invoeren. Knop. Twee overnachtingen, code invoeren. Knop. Die code invoeren, dat kunnen kortingscodes zijn als je een groepon. Bon van iemand gekregen hebt. Twee overnachtingen in. Bestellingdetails. tekst Aantal. 1. Betaaldetails. Kop totaal. 349 euro. Totaalbedrag. 349 euro. Vul betaalgegevens in. Door de aankoop te bevestigen, ga ik akkoord met Groepons gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Bevestigen. Natuurlijk. Koop, knop. Informatie wordt via een beveiligde verbinding verzonden. Oh, wacht even. Ik ben er eentje vergeten. Totaal, 3 totaal vul betaalgegevens in. Die kan ik dubbel tikken. Terug, betaal, voeg betaalmethode toe. Creditcard slash debitcard, Amerikan Express, Paypal voor betaalgegevens, Ideal. voor betaalgegevens na het bevestigen van je aankoop. Dus je kunt ook met IDEAL betalen voor Groupon-dingen. Als je dat gedaan hebt. Terug, terugknop, selecteer op. Heb je hier de bevestig aankoop? Bevestig aankoopknop en dan staat die ook in de lijst van jouw aankopen. Ik wou deze maar niet echt gaan kopen, om nou uh, voor 300 euro twee nachten in een park te mogen slapen. In een, wat was het, een tipie of zo, nah, doe maar niet. Maar bij Groupon zijn zeker wel interessante deals. Er zijn veel mensen die vakantiedeals afsluiten via Groupon. Dat hebben wij ook wel eens een keer gedaan, en dat kan uh, ja, zomaar uh, 100 of 200 euro schelen. Dus, dit is zeker absoluut een leuke app om te hebben en om aanbiedingen in de peiling te houden. Ik geef de mic vrij. Ja, inderdaad, Dirk. Uh, uh, uh, aanvulling erop is aanbieding. Uh, daar staan ook heel veel aanbiedingen bij, heel overzichtelijk. En uh, dus ook nog een, uh, een aanrader. Ja, er zijn meer van dat soort. Uh, uh, ...aanbiedingen, apps. Heb je bijvoorbeeld ook prijsvergelijk. Dat gaat dan meer over... ...niet over reizen en over, over beauty... ...maar dat kan ook over pakken koffie gaan... ...of over iPhones. Als je dus van dingen houdt van kopen over internet... ...dan zijn dit gewoon uh, leuke apps. Uiteraard heeft kopen over internet ook zijn gevaren. Laatst was uh, Groupon aan de beurt bij kassa. Of zij... Aansprakelijk waren voor uh, verkochte bonnen. voor uh, ik geloof iets van parkeren of zo. met auto's die dan toch nog gebruikt werden tijdens uh, de vakantie. van cliënten of van klanten. Maar ik hoor ook heel veel positieve dingen. zo her en der over Groupon. Nog andere vragen? Op- of aanmerkingen mag natuurlijk ook. Toevallig uh, gaan uh, Marga en ik vanavond. Uh, met een Grouponnetje. in Grieks restaurant eten. in Amsterdam. Heel grappig dus, alleen nog niet via de app, maar gewoon via de pc gekocht, maar goed. En uh, we zagen op het uh, internet op de restaurantensite, hoe heet die ook alweer, eens, dat dat uh, niet echt geweldig zou zijn. Dus we hebben wat dat betreft misschien toch een beetje de miskoop van de maand. Maar we zullen het er zien en beleven. Ja, dat weet je trouwens ook nooit hoor. Um... Het is ook maar een beetje net wat, wat, wat iemand vindt. Ik heb ook wel eens ergens in een hotel gezeten op vakantie. wat ik echt helemaal prima vond. En dat andere mensen zo'n hotel echt helemaal afbranden. omdat de, uh, niet alle lampenkappen erop zaten. en uh, af en toe een paar deuren knelden. Dan vond ik het echt een Aggenebbisch hotel. Dus het is ook maar net wat voor persoon ernaar uh, kijkt. En je hebt natuurlijk altijd mensen die willen voor uh, 100% korting op de, nou ja, nog voor de eerste rang zitten eigenlijk. Uh, ik heb ze veel. als jij voor uh, ergens voor, weet ik veel, 200 euro een week zit, met vliegen erbij. Dan kan je niet verwachten dat je in een 5-sterren hotel zit. Uh, ja, ze moeten het ergens van doen. En dat is misschien voor restaurants ook zo. Er zijn betere en er zijn goede. Maar ik hoop toch dat jullie in ieder geval hartstikke lekker gaan eten. Wat mij betreft nog andere groepen dingen of uh, gaan we door naar het laatste item, het is niet te geloven, het is 7 over 4. En dat is alles wat jullie meegemaakt hebben en ter tafel komt? Uh, nou, groepon uh, niet, maar voor de kopjesjagers als het om uh, levensmiddelen gaat, wil ik, uh, ik weet niet of die bekend is bij mensen, uh, Supermarkt Plus uh, erg aanbevelen. Ik dacht juist dat de laatste Supermarkt Plus heel erg ontoegankelijk was geworden, dat je daar allerlei rare lijsten kreeg. Of ging dat om een andere app? Dat was bij Shopboard, uh, Dirk. Supermarkt Plus is uh, prima toegankelijk. Zelfs uh, toegankelijker als een uh, menig app van uh, uh, menig supermarkt. Oké, okay, zie je wel, ik had het verkeerde appje in mijn kop. Ja, dat is ook een mooie... Of dat zijn mooie apps die gewoon uh, dingen vergelijken. Oh ja, er werd nog wat heen en weer geschreven over de update van uh, iOS 6.12. Uit mijn hoofd gezegd. Tenzij je die problemen hebt met een iPhone 4 en uh, een Exchange server... Zou ik die update gewoon niet doen. Zou ik gewoon de volgende 7 rustig afwachten. Die komt vast nog wel... Waarbij uh, uiteraard nog niemand weet wat daar ongeveer in zal zitten. Nog andere leuke, grappige, nare of wetenswaardige dingen. Ja, ik heb een vraagje, Dirk. Uh, heb jij nog een. Ik uh, uh, geloof dat dat vorige week was of zo. Toen had je het, of inmiddels, misschien wel twee weken geleden. Had je het over de app ophaalbare. En dat je die mensen een mail had gestuurd. Uh, heb je daar nog wat op gehoord? Ik heb mijn contact. Bij de gemeente is even gepolst en die is hier bij RMN, dat is het uh, uh, afvalverwerkingbedrijf Midden-Nederland, uh, gaan nagaan hoe het zit. Want die zaten er dus niet in en het blijkt dat zij wel uh, voorbereidingen aan het treffen zijn en de afvalkalender 2014 komt zeker beschikbaar in digitale vorm en dus ook in deze app. Um, maar het vervelende is inderdaad dat je dat dus per afvalinzamelaar moet regelen. Het is dus niet ergens iets centraal uh, waar je naartoe kunt. Ieder moet zijn eigen gemeente dan wel uh, afvalinzamelaar daarop uh, attent maken voor zover ze dat zelf zijn. Dat was ook wat ik terugkreeg op het mailtje wat ik geschreven had. Dat ik inderdaad bij de gemeente of bij de afval uh, moest zijn. Ehm... Um... Tja, het zij zo. Ik zal dan tot 2014 moeten wachten... voordat onze omgeving erin zit. Maar ik blijf het nog steeds een hele mooie en stoere app vinden. Is het zeker? En ik wacht met je derde kant. Ik zit in hetzelfde gebied, hè, zoals je weet. Jep, weet ik. Wat ik trouwens... Uh, ja, eigenlijk tot mijn schande pas... van de week bedacht had... is ik, uh, hoe de opbouw is van mappen in... Uh, op een iPhone en... Ik liep altijd te clear en te raar te doen als ik een app die in een map stond wilde gaan gebruiken. Maar die mappen worden vanaf de onderkant van het scherm opgebouwd. Dus als je vier appjes in een map hebt staan, dan uh, staan ze boven het dock, Gewoon of boven de onderste, alleronderste rij, dus waar telefoon in staat en zo, krijg je dat rijtje van appjes te zien. Waarschijnlijk was het voor iedereen al lang helemaal duidelijk en uh, liep ik daarin achter. Maar uh, het zij zo. Ik uh, was er wel blij mee. Dat steeds niet, Dirk. Leg eens uit. Oké, okay, ik zal het je laten horen. Ik ga naar beginscherm. een beginscherm en ik doe mijn nieuws. Map doe ik open. Agenda in planning op telefoon. Pagina 50. Nieuwsmap. 4 ops. Die dubbeltik ik. Nieuws. Gelopen. Nu staat er op het onderste rijtje staat mijn telefoon, mail, sa sa Safari. Oh nee, sorry, op het onderste rijtje dat is gewoon helemaal weg. Dus, uh, en mijn onderste rij, net boven de thuistoets, is nu vervangen door de vier apps die in dit mapje staan. Nu, nieuws, vist, en nu, en veel. En in regel erboven staat het, het titeltje van deze map. Dus drie kwart van het scherm van boven naar beneden is gewoon leeg. Op uh, de onderste regel staan de vier apps van deze map. En een regeltje hoger staat de titel van deze map. Nou, als ik nu een map app die iets meer dingen heeft. Berichten, Agent, Contacten, Notities, Oh, die heeft, die heeft er twee. Dus dan staan die ook onderaan. Access, Notities. Nee, die rotdingen staan weer op een andere plek. Nou, dat snap ik er dus nog steeds niet. Want die staan ongeveer op, nou, op een, de, op een derde van boven van het scherm. Nee, ik weet dus niet hoe die die mappen positioneert. Ik pak er nog even eentje die hier. Notities map. Een lezen map. Lezen, geopend. Ja, die staat wel links onderin. in versie. Dus die heeft drie appjes en die staan gewoon op de onderste rij. Nee, het is mij alsnog toch niet helemaal duidelijk hoe die, uh, hoe die apps uh, open gaan en waar ze open gaan. Ik dacht dat ik het gevonden had, maar dus toch niet. Is het er toevallig iemand anders die daar alle logica en wijsheid ooit van gezien heeft? Nee, volgens mij is het gewoon uh, zeer willekeurig. En ja, het probleem is natuurlijk dat je niet ziet wat je doet. Ik vind dat sowieso hoor, met het... Uh, uh, als je een, een app wil verschuiven of in een map wil zetten, ik zit daar altijd hopeloos mee te kloten. En het, het duurt soms een half uur of drie kwartier en uiteindelijk dan heb ik hem op de plek waar ik hem hebben wil. Maar ik heb er nog niet iets op gevonden waardoor elk. Nou, ik heb ook ontzettend te kloten. Ik doe het nu als volgt. Ik kijk, uh, ik, ik kijk waar de app staat, uh, op welke kolom in welke rij en ik kijk dan de map waar je naartoe moet. En als die map bijvoorbeeld uh, drie rijen verder staat en vier appjes naar boven. Dan ga ik la eerst langs de, uh, de onderkant de juiste rij ben en dan naar boven. En nou gaat het een stuk vlugger. Nou, zoiets probeer ik inderdaad ook te doen. Ik moet zeggen dat, uh, nou, je moet een beetje geluk hebben. Dat lukt wel. Maar ja, je hoeft maar even iets te verschuiven. Of Hij loopt hij van die pagina af en dan moet je hem weer terughalen. Krijgen we de van. Echt, ik doe het maar liever niet. Maar ja, zo af en toe dan wil je de zaak toch een beetje in logische volgorde hebben. Of bij elkaar hebben wat bij elkaar hoort. Dan moet je wel. Als je gaat zeggen, uh, naar het rand van de pagina hou ik op. En dan laat ik hem los. En meestal staat hij dan nog op hetzelfde plekje waar je bent begonnen. Dan begin ik weer een keer opnieuw. En soms verschuif ik ook gewoon de map waar die heen moet. En soms verschuift die gewoon vanzelf. Dus dan heb ik een ander plaatje waar ik naartoe moet. Ja, ja inderdaad. Ja, dat, dat klopt, die ervaring het ook. Ja, het is heel moeilijk om hem gewoon schuin over het scherm heen te trekken. Dat, dat ben ik zeker met je eens. En als ze in dezelfde regel of in dezelfde kolom staan, dan uh, lukt dat een stuk makkelijker. Maar dat is dan niet. Dat, dat, dat, ook een van de opties die echt niet beschikbaar is vanaf een toetsbord of zo. En ook een van de opties die echt helemaal ontoegankelijk is in uh, iTunes. Want daar moet het ook kunnen, maar dat kan het ook alleen maar met een muis. Ja, dat is een beetje geprutst dat ding met die mappen. Uh, maar aan de andere kant, het is wel toch wel mooi dat je het zelf kunt. Ik zou ook niet weten hoe je dat dan beter zou moeten doen hoor. Ja, misschien dat je met veegjes dat ding zou moeten verplaatsen. Dat hij dan echt van kolom naar kolom gaat ofzo. En dat je moet dubbeltikken van laat hem hier maar los. Dat zou op zich denk ik wel een mooier concept verzinbaar zijn als wat ze nu gebruiken. Nou, misschien in iOS 8 of zo. Uh, maar jij noemt net iTunes. Toevallig kwam ik er vanmorgen achter. Er is weer een nieuwe update: 11.2. Heb je dat uh, al gezien, Dirk? En, want uh, mij is niet helemaal duidelijk wat het verschil is. Ik weet niet wat de verschillen zijn, maar meestal is het zo als die van punt 1 naar punt 2 gaat, dat dat vrij kleine verschillen zijn. Ze hebben wat stabiliteit toegevoegd, beweren ze, op het gebied van het kopiëren van films. Maar er zitten geen heftige veranderingen in hoor. En het ding, uh, ik zag vanmiddag erg, of nee, van de week ergens een bericht staan, dat Jaws niet met 11.2 overweg kon. Maar dat ging bij mij prima, dus ik weet niet waar dat uh, bericht uit de lucht komt vallen. Um, ja, hij, hij lijkt erop en hij doet uh, denk ik ongeveer hetzelfde. Nou, ik ben er niet echt blij mee, uh, want versie 10 werkte perfect. Zelfs met Supernova ging, uh, in ieder geval de, de meest basale dingen gingen daar. Nou, 11 is het weer helemaal naadje, uh, maar dan heb ik uh, altijd NVDA achter de hand. Maar die is ook niet best meer. En uh, onder deze versie 11.2 uh, is het net zo. Uh, het is vaak uh, uh, dat die, die uh, aanvinkvakjes niet uh, goed reageren. Die uh, lijken dan uit te staan terwijl ze aanstaan. Uh, als je gaat tappen, dan kom je random ergens op dat scherm terecht. Het is niet echt uh, iets om van te worden. Nee, ben ik helemaal met je eens. iTunes dat is, is niet het, uh, de top-app in toegankelijkheid. Hij staat volgens mij betreft zelfs redelijk ver onderaan in de lijst. Ik zag een berichtje over blindtunes, tunes. Daar heb ik nooit mee gewerkt, maar daar wil ik nog wel eens een keer naar gaan kijken. Of die toevallig uh, zich wat liever gedraagt voor uh, braille leesregels en spraak. Heeft een van jullie die ooit gezien? Nou, volgens mij heb ik dat berichtje ook straks langs zien komen in het voice-over forum. En volgens mij is dat een add-on specifiek voor Jos. Dus dat zal wel een aantal scripts zijn, zou ik bijna denken. Of ik moet het verkeerd begrepen, hebben? Ja, en ik ben uh, principiële Jos-weigeraar, dus uh, aan mij is dat niet. Oh, dat zou ik zeker nog eens heroverwegen. Hoewel, als je VDA hebt uh, of Supernova, lukt dat uh, die combinaties wat mij betreft ook helemaal prima. Uh, zoiets staat mij ook bij Bruno dat het een, uh, een Jaws verhaal was. Maar ik ga hem wel even bekijken of dat uh, beter gaat. Het nadeel van scripts natuurlijk wat ze bij Jaws doen... is dat je dat bij iedere versie van uh, iTunes zou moeten updaten. Maar goed, dat is meer hun probleem dan het mijne. Ja, het wordt natuurlijk wel mijn probleem als ze het niet doen. Maar goed, tot nu toe... Uh, kan ik redelijk overweg met iTunes? Wat ik wel irritant vind, is dat hij af en toe voorbij dingen tapt en dat je met shift-tap terug moet. En dan, dus je moet gewoon eigenlijk die schermen ongeveer uit je hoofd kennen en zoiets hebben van: hé, hey, frek, hier mist hij wat. En dan ga je terug en dan vindt hij hem wel. Bijvoorbeeld met die lijst van programma's die uh, file transfer aankunnen of zo, daar springt hij vaak overheen. En dan tap je terug en dan ziet hij hem wel. Tja, de wegen van iTunes zijn ook uh, ondergrondelijk, denk ik. Aan de andere kant zie je ook wel dat Apple steeds meer uh, afgaat van iTunes. Er zijn natuurlijk steeds meer iTunes-achtige dingen die je vanuit je iPhone zelf regelen kunt. En um, misschien wordt het gebruik van iPhones nog wel eens iTunes-loos. Het zou mij uh, heel fijn zijn. Ik heb begrepen, maar van iemand die Supernova 13 gebruikt, dat het daarmee wel wat makkelijker wordt. Maar ik heb daar zelf geen ervaring mee. Een beetje Astrid, maar ik gebruik inderdaad Supernova 1303, dat is echt de laatste versie. Nou, die is echt een stuk opgeknapt zeker de vorige. Dat is geen uh, promo talk, dat is inderdaad echt zo. Alleen niet op alle gebieden en zeker niet op het gebied van uh, iTunes. Het leek er inderdaad op dat met uh, versie 10 van iTunes die aardig goed overweg kon, maar het is weer oh. Ja, nou, uh, een paar dingen. Uh, iTunes uh, en JOS gaat inderdaad vrij goed. Vo wat blindtunes betreft, daar uh, heeft Freedom zelf weinig bij inzitten, omdat het door uh, iemand onafhankelijk uh, gemaakt wordt. Dat is een uh, man die op latere leeftijd blind geworden is en het uh, leuk gevonden heeft om, uh, en, en nuttig ook uiteraard, om scripts voor iTunes uh, externe uh, te schrijven. Uh, de eerste versies. Heb ik geprobeerd, toen waren ze nog gratis. En toen vond ik het heel erg instabiel. Toen had ik zoiets van, nou laat mij JAWS maar gewoon gebruiken. Uh, de nieuwe versie weet ik niet, want die is betaald geworden. En ik heb zoiets van, ik hoef geen betaalde software als ik het niet eens kan uitproberen. Uh, dat vind ik heel vervelend. En uh, ja, tenslotte nog even voor uh, de mensen die het lastig vinden om... Uh, mapje Of tenminste uh, apps in, map, uh, in mappen te stoppen. Wat ik zelf uh, vaak doe is uh, een plekje vrij laten in de dock beneden. Daar de map in zetten. En dan uh, de desbetreffende app daar naartoe schuiven. En dat gaat vrij vlot. Ja, dan zit je daar ook een stuk minder te modderen met uh, het verschuiven van apps op pagina's. Dan kun je natuurlijk vanuit iedere pagina kun je in die map op het dock gooien. Ja, ik uh, heb inderdaad vaak apps, uh, omdat je natuurlijk toch wel, ja, ik uh, ik probeer graag uit, dus ik heb nogal wat schermen uh, met apps. Die wil ik toch een beetje bij elkaar uh, hebben, dus dan uh, maak ik een map aan, die zet ik uh, in de dock en dan trek ik alle apps die daar uh, mee te maken hebben gewoon willekeurig van elk scherm naar uh, de desbetreffende map toe. En dat gaat, uh, ja, ik mag best zeggen, vrij vlot. En dan ga je daar nadien die, uh, die map weer, weer ergens anders heen plaatsen, desgewenst uh, waarschijnlijk. Ja, en dan uh, als ik inderdaad uh, klaar ben met uh, bij elkaar zetten, dan uh, zet ik hem ook inderdaad op de plek waar uh, ik hem graag zou, uh, zou willen hebben. Ja, lijkt me een prima methode. Oké, okay, is er nog iemand anders die wat leuks heeft? Anders gaan we afsluiten. Dus dit wordt uh, de valreep. Het is dan toch weer half vijf geworden. Kijk, dit stuk is eigenlijk veel leuker dan dat eerste stuk volgens mij. Nee hoor, Ik vind het eerste stuk ook heel erg leuk om te doen. En ik vind het ook leuk om appjes te zoeken. En om te denken wat uh, jullie mogelijkerwijs leuk vinden. En ook een beetje wat, wat trendy is. Wat je tegenkomt. Wat men tegenkomt. Wat men gebruikt. En dit spontane stuk vind ik ook altijd wel heel grappig. Oké, okay, de valreep voor mensen die nog wat belangrijkste melden hebben. Waar ze echt vanaf willen. En anders ga ik afsluiten. Ja, ik, ik heb een vraag aan Patricia. En ze weet vast wel wat ik wil vragen. Um, ze heeft uh, gezegd dat ze een podcastje wilde maken over Foursquare. En ik zou er eigenlijk wel erg graag willen weten of ze dat nog wil doen. Ik uh, ga dat zeker uh, nog doen. Alleen, uh, ik zeg al, ik uh, ben vrijdags uh, meestal niet in de gelegenheid om, uh, om uh, een, uh, actief hier uh, aanwezig te zijn. En ik ben nog uh, aan het kijken in welke... Uh, ja, in welk vaartje ik uh, die podcast ga gieten. Want ja, ik, volgens mij kan ik wel een half uur over Voorsquare vertellen. Maar dat zal uh, niet de bedoeling zijn. oh dat is op zich niet erg. Als dat een uh, interessant gevuld half uur is. We hebben hier wel eens uh, voordrachten gehad van bijna een uur. Geloof ik. En die waren bijzonder interessant. Dus op zich, uh, als dat echt wetenswaardige informatie is, is dat helemaal geen probleem, vind ik. Nee, oké. Okay. Ik, um, ik ga kijken wat ik uh, inderdaad... Uh, ik, uh, hij komt zeker. Ik, uh, ik zeg al, ik durf alleen nog niet te beloven wanneer. Maar uh, dat hij er komt, uh, als ik een afspraak maak dat er iets gebeurt, dan uh, hou ik me er ook aan. Uh, ook al is het bewijs over tien jaar, maar het komt. Nou, dat lijkt me een helder verhaal. Nog iemand anders wat voor de valreep? Anders ga ik weekend vieren. Ja, ik heb nog geen podcast gezien van vorige week. Zou dat kunnen kloppen? Ja, sorry. En ik had ook het knopje ingedrukt op mijn iPhone en ik mag nu naar Astrid. Uh, maar wat ook misschien wel leuk is, misschien heeft iemand dat al geprobeerd. Uh, het is van een heel recent moment. Uh, Daniel heeft uh, uh, Big Browser gepubliceerd. Dat zou uitsluitend voor de iPad zijn. En waarschijnlijk alleen voor mensen met uh, oogjes op het scherm. Maar uh, ik vroeg me af of mensen daar al uh, iets, uh, iets van gezien hebben of geprobeerd hebben. Um, laat ik het zo zeggen Bruno. Er staan twee apps met de naam Big Browser uh, online. Eén heb ik er gedownload. Die kostte uh, inmiddels 89 cent. De andere heb ik nog niet gezien. Die ik gezien heb van 89 cent. was een hele fijne app. Uh, waarbij je ook uh, bijvoorbeeld... Uh, van het internet uh, bepaalde dingen kunt downloaden en hij was ontzettend overzichtelijk zo op uh, ja, het, het eerste gezicht ik bedoel ik heb hem uh, vanmorgen uh, in bed voor ik ging werken gedownload en even heel gauw gekeken zag er heel goed uit maar de andere app uh, heb ik nog niet bekeken en ook nog niet precies gezien wat hij uh, moest doen ...is ook uitsluitend voor de iPad... Hè, die, ...die nu gratis is op dit moment. Dat is ook even wat Daniel... ...in eerste instantie niet in het... Uh, ...forum had gepost, maar waar ik wel... ...achter kwam, als je hem namelijk van zijn website... Uh, ...aanklikt, de link... ...dan krijg je op je iPhone de melding... ...dat je deze dus alleen op de iPad kunt gebruiken. En ik las vanmorgen... ...inderdaad ook al in het forum... Uh, ...dat iemand hem uh, gedownload had... Uh, nee, uh, ook voor de iPhone... ...had ontdekt. Dus er zijn er... ...inderdaad kennelijk uh, twee... Dus uh, nou ja, we gaan er eens uh, naar kijken denk ik. Wat ik ontzettend prettig zou vinden in een browser is als hij de link vasthoudt waar hij was. Als je even wat anders aan het doen bent of even naar een andere pagina toe gaat. Dat mis ik in uh, Safari heel erg dat hij altijd naar boven toe gaat weer de um, focus. Ja, zo uitgebreid heb ik hem uh, nog niet uh, kunnen testen. Ik uh, ga in ieder geval proberen uh, dat nog wel uh, te doen. En... Uh, Waarschijnlijk zal er dan wel op een of andere manier jullie, uh, jullie kant uitkomen als, uh, als ik uh, de mogelijkheid uh, heb. Um, zelf heb ik nog even kort een vraag. Is er al iemand die uh, de app openingstijden gebruikt? Ik heb namelijk de oude versie zelf nog laten staan omdat de nieuwe update niet helemaal toegankelijk meer is. Dan moet ik ze nog over mailen. Maar uh, ik ben benieuwd of dat er al mensen zijn die dat al gedaan hebben. En dat zijn openingstijden van winkels en restaurants en zo Patricia? Ja, winkels uh, bij jou in de buurt. Dat, uh, die zet hij alfabetisch neer, uh, dan wel op afstand. En dan uh, laat hij jou uh, zien uh, hoe lang dat de desbetreffende winkel uh, nog open is. En uh, de oude versie was uh, super toegankelijk. En de nieuwe versie, uh, die, uh, ja, in het begin gaat het hartstikke goed, tot op het moment dat je een bepaalde winkelketen aanklikt, of een winkel in de buurt. En dan zie je dus niet meer uh, welke locaties uh, uh, de desbetreffende winkelketen uh, heeft. Uh, en ook niet, uh, je kunt ze ook verder niet aanklikken. Dus uh, ja, dan gaat het uh, op een of andere manier fout. Nou, dat is alweer een beetje jammer dan. Ja, kan ik me voorstellen dat je niet geüpdate hebt. Nee, ik ken, ik ken hem zelfs geen eens. Dat is ook wel twijfelachtig van mijn kant. Oké okay, jongens, ik ga de opname afsluiten en uh, ga jullie een hartstikke lekker weekend wensen. Doe het rustig aan. Uh, mijn weekend begint met boodschappen doen, dus ik moet nog apart. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Maar zo af en toe moet het gebeuren. Bruno, lekker eten trouwens ook nog. Ik hoop dat het restaurant meevalt. De rest een goed weekend en ik hoop dat het de gure wind weggaat en dat er niet al te veel sneeuw valt. Want ik ben het eigenlijk helemaal zat, dat koude weer. Hartstikke bedankt voor het aanwezig zijn in dit vragenuur. Volgende week zijn we er weer en dan zijn Tom en Nens er ook bij. En dan zeg ik misschien wel helemaal niks, ik weet het nog niet, maar nee hoor. We gaan weer leuke appjes zoeken. Er zijn er nog zat. Ehm. Uh... En die gaan we volgende week weer bespreken. En uiteraard komt er ook weer jullie inbreng in die altijd bijzondere prijs gesteld wordt. Wat mij betreft groeten en een fijn weekend. Movement